En in de eto ik weet niet het gaat, de telefoon. Ja, uh, luisteraars, uh, uiteraard van harte welkom bij CFM uh, met uh, de raadsvergadering. Uh, we hebben nog geen verbinding, tenminste laat ik zo zeggen, er is nog geen verbinding. Uh, uh, uh, nou, we zijn anders inderdaad, Jaap. We zijn nog niet begonnen. Uh, we willen wel met u uh, later in de conclave gaan. En we wachten op het uh, seintje van de burgemeester. Dat was, altijd, als Dat een was het seintje. Maar volgens mij, ja, ik hoor graag mijn stem. Uh, we gaan even improviseren, want nu is mijn agenda een beetje bedekt. Welkom uh, allemaal op deze openbare raadsvergadering van de gemeente Zandvoort. In het bijzonder zeg ik dat tegen meneer Paap, die uh, gelukkig weer uh, met een gezonde kleur in ons midden is. En u weet allemaal wel wat ik daarmee bedoel. Daarmee is de opening wat mij betreft geweest en gaan we naar de loting. Als wij gaan stemmen en wel individueel, dan beginnen we bij nummer 2. En meneer de Gervier, dat is meneer Bluis. Dat is nog nooit gebeurd, meneer de voorzitter. Wat ben ik blij, dat dingen die soms nooit lijken te gebeuren toch uitkomen. Dat brengt mij op agendapunt... Meneer de voorzitter, mag ik een punt van orde stellen? Meneer de Vries. Eens even kijken. Ja, dank u wel meneer de Bode. Ik uh, kom natuurlijk ja. pas kijken. Maar uh, ik, heb, uh, ik heb wat problemen om inhoudelijk op de agendapunten 7 en 8 in te gaan. En wel het volgende. In de betreffende raadsvoorstellen zag ik dat bij uh, 7 de heer Tatus... en bij, heer, bij 8 de heer Tonen genoemd wordt als portefeuillehouder. Um, dat staat erin. Uh, kan de fractie van D66 hieruit concluderen... dat de portefeuilleverdeling inmiddels heeft plaatsgevonden? En is het juist dat de raad van deze verdeling niet op de hoogte is gesteld? Uh, en, uh, daar, en daar ook dus geen standpunt over heeft kunnen innemen? Met andere woorden, mijn, eigenlijk mijn vraag is... is het zoals het nu in de brieven staat? En dan zou ik toch graag willen weten wat de inhoudelijke overwegingen zijn geweest... ...om deze, tot deze portefeuilleverdeling te komen. Ik dank u wel. Um, agenda punt 3 geeft twee onderwerpen aan. Ingekomen stukken en mededelingen. Onder de mededelingen was ik voornemens... ...en ben ik nog steeds voornemens... ...en dat zal ik nu gaan doen... ik gooi eens even door elkaar... ...en zal proberen te bewaken... ...dat alle onderwerpen aan de orde komen, meneer De Vries... ...dat het college hedenochtend... ...de portefeuilleverdeling... ...heeft uh, vastgesteld... ...en die treft u aan... ...in uw bakjes, dan wel in uw mailbakje vanavond of morgen. Dat is allemaal niet zo ingewikkeld. En het college heeft daarbij gezegd dat het met name de eerste maanden gaat kijken... ...is dit een, een werkzame verdeling, zodat als er dingen niet logisch lijken te zijn... ...of gaan schuren, dat het college ook zelf eens gaat kijken van... ...hé, hey, zou dat handiger kunnen? En gaat er ook vanuit dat de raad dat kritisch volgt en heeft uw suggesties... ...dat u daar het college in meeneemt. Dat is misschien niet het antwoord wat u wilt horen... ...maar meer kan ik er op dit moment niet over zeggen. En bij de agendapunten 7 en 8... ...zult u, en dat zeg ik u toe, horen wie de portefeuillehouder is. Is dat goed? Uh, dus dat is niet zoals het nu in het, uh, in het raadsvoorstel staat? Dat heeft u mij niet horen zeggen. Okay. Ik heb u net meegedeeld dat ik er op zal toezien... dat bij 7 en 8 expliciet wordt gemeld wie de portefeuillehouder is. Okay. Is dat werkzaam? Ja? Goed. Prima. Overigens, voor uw allerbeeldvorming, beeldvorming... de portefeuilleverdeling is een zaak van het college... Uh, dat wil niet zeggen dat goede adviezen of suggesties niet door het college opnieuw in de boezem van het college zullen worden besproken. Wij gaan naar drie en dan de ingekomen stukken. Heeft één uur daarover vragen over de wijze van afdoening? Ik kijk rond, dat is niet het geval. Dan is die wijze al dus vastgesteld. Mededelingen... Van onze kant is er één mededeling, vanuit het college althans, dat heb ik net gedaan. Andere mededelingen, voor zover mij bekend, zijn er niet. Ik kijk even rond voor de zekerheid. Dat is niet het geval. Dan komen wij bij agenda punt 4, een vaststellen van de agenda. Op de agenda staat onder punt 5: vaststellen van de notulen van 13 april 2009. En de attente lezer weet dat dat 2010 moet zijn. Uh, want soms zijn we wel traag, maar zo traag niet. En aan u is toegestuurd op 3 mei het verslag van 21 april 2010. En het voorstel is om dat verslag ook aan dit agendapunt toe te voegen. Dus bij agendapunt 5 dan te behandelen de verslagen van 13 april 2010 en 21 april 2010. Is dat akkoord? Ja? Heeft één uur nog andere punten ten aanzien van de vaststelling van de agenda? Dat is niet het geval. Dan is de agenda op deze wijze vastgesteld. En gaan wij naar agenda punt 5. En dat zijn de vaststellingen van de notulen van 13 respectievelijk 21 april. Allereerst die van 13 april. Een aantal van u heeft textuele opmerkingen gemaakt en die zullen worden, zeker zijn, verwerkt. Zijn er nog anderen die vragen of opmerkingen hebben? Ik kijk ja, even rond. Meneer Demmers. Ja, dat gaat dus over het verslag. Klopt. Uh, inhoudelijk uh, heb ik de volgende opmerking. Tijdens die vergadering is, uh, zijn de twee abonnementen en de motie van uh, GBZ terzijde geschoven. Uh, ik wil een speciaal opmerking maken over die motie die terzijde is geschoven. Uh, de essentie van die motie is uh, een handvat geven aan uh, collegiaal bestuur. Uh, meneer Tatus heeft gezegd uh, dat uh, dat allemaal geen toegevoegde waarde heeft, dat handvat geven aan een collegiaal bestuur. Uh, mijn vraag is uh, of uh, het college-CQ-wethouder Tatus achter het idee van collegiaal bestuur staat. De tweede vraag is. Uh, meneer Demmers. Ja? Wat maakt dat u bij het vaststellen van de notulen vragen gaat stellen? Want de kernvraag hier is, zijn deze notulen een juiste weergave in hoofdlijnen van het debat wat toen daar plaatsvond? En u mag aan het college elke vraag stellen, maar ik wil u de suggestie meegeven. Of ga bij de portefeuillehouder even een kopje koffie drinken en stel de vragen. Dan wel dien ze via de griffie in, dan wel lok er een interpolatie over uit, uh, want dan kan ook in ieder zich daar een beetje op voorbereiden. Ja, iedereen heeft de verslagen gelezen, die heeft amendementen gelezen. Die heeft ook kunnen zien dat het een constructieve bijdrage zou moeten zijn. Ook aan hetgene wat wij het houden tonen gezegd heeft. Dat we de omgangsvormen binnen Raad en College geen andere wijze moeten regelen. Uh -huh. Dat we. Uh, de adviezen zouden moeten kunnen opvolgen van de rekenkamer. En dat we open, duidelijk en transparant zijn. En die motie en die twee amendementen en die amendementen gaan hun, wil ik hier nu niet aan de orde stellen. Want dat komt op een ander moment. Maar ik wil wel de motie onder de aandacht brengen. Ze zijn in het openbaar, zijn ze afgewezen. Ze zijn in het openbaar, is er gezegd, uh, dit uh, voegt niks toe. En uh, bij deze neemt u het dan voor kennisgeving aan dat GBZ hier uh, tegen protesteert. Uh, punt 2 is dus een inhoudelijk punt. Dat is uh, de, uh, het verslag wat, uh, op bladzijde 5. Uh, waarin staat dat uh, de gemeenteraad heeft besloten om een baatbelasting in te voeren toen de tijd. Maar de gemeenteraad heeft toen na een actie van meneer Tonen besloten om het af te schaffen. Ik hoor de correctie dat was... is doorgegeven en wordt nog verwerkt. Dat is hem wat u betreft? Dat is het wat mij betreft, dank u wel. Anderen, ik kijk nog even rond. Uh, stelt meneer de Vries het op prijs... dat in de notulen van 13 april die we nu bespreken... onder agenda punt 9, onderzoek geloofsbrieven... nog een korte opmerking wordt toegevoegd... dat... Ik uw verzoek toen heb geweigerd, zijnde om een stemverklaring af te leggen. Want dat ging allemaal in een uh, flits van een seconde. En de notulist heeft de essentie daarvan denk ik niet gezien. Maar u onderging dat wel op een andere manier, heb ik later begrepen. Dus we kunnen dit aan dit verslag nog toevoegen als u daar op prijs stelt. In het verslag ernaar gezocht, maar kon het niet vinden. Toen dacht ik van, nou, misschien, uh, misschien was ik op die dertiende niet aanwezig. Nee, ik zou erg graag willen dat dat eraan toegevoegd wordt. Goed. Is. Ja, ja. Vindt u het goed dat ik in overleg met de grafier uh, even de, de essentie van die opmerking in het verslag toevoeg? Ja. Bij agenda punt 9? Ja? 8? Nee, agenda punt 8, sorry. Ja. Dank u wel. Ja? En nogmaals voor allen die nieuw zijn, op het moment dat u een belangrijk onderdeel in uw betoog mist, want ik ga dat niet elke keer bij iedereen doen, dat begrijpt u wel, dan bent u zelf gehouden om actief uw vinger op te steken. Dan zijn de notulen van 13 april vastgesteld en komen wij naar het verslag van 21 april. Zijn daar nog vragen of opmerkingen over? Dat is niet het geval. ...dan zijn ze aldus ook vastgesteld met dankzegging. Dan komen wij aan agenda punt 6, zendtijdtoewijzing ZFM. Dat is een hamerstuk, aldus besloten. Dat brengt ons naar het plan van aanpak parkeernota 2010. Uh, Dat plan van aanpak is in de commissie uitvoerig besproken. Ik houd u nogmaals voor dat hoe verleidelijk ook het nu niet gaat om de inhoud. Dus hoe gaat het eruit zien, maar vooral om het proces. En dus hoe gaan we dat hele traject in. Op welke momenten wilt u terugkoppeling krijgen en dergelijke. En ik verzoek u met klem daarop uw betoog te concentreren. Er is inmiddels ook nog een brief geweest van de portefeuillehouder. Meneer de Vries. En dat is een... Brief van wethouder Sandbergen. Die is ook portefeuillehouder parkeren. En dat is ook zo gebleven. Uh, ik heb nog gezien dat er vandaag per Griffie... nog een bericht is binnengekomen van meneer Switters. Die aangeeft dat het eigenlijk niet op dit procedureaspect zijn opmerkingen hebben. Maar hij wil dat u er kennis van neemt. Ik noem het alleen even. En ik stel voor dat wij in twee termijnen hierover debatteren. En in eerste termijn kijk ik even rond wie het woord wil. Ik inventariseer eerst even eh, meneer Kramer, meneer Bawits, mevrouw Van der Veld, oh meneer De Vries, ik vergeet u, mevrouw Van der Veld en meneer Bouwberg-Wilson. Goed, gaan we deze ronde de eerste termijn in. Meneer Kramer. Ja voorzitter, ik kan het heel kort houden. Uh, de enige bezorgdheid die de VVD nog had, uh, dat waren de beslismomenten die uh, in het uh, voorstel zaten. En als we dan kijken naar pagina 6, daar staat een lijstje met uh, de aantal bijeenkomsten die er zijn. En het, het, uh, wat wij misten was een, uh, zeg maar een moment waarop voordat het college de, zeg maar het, de bijdrage van de klankbordbijeenkomsten kreeg... Om dat formeel af te hameren. Dus dat zeg maar ook de raad daarachter staat. Nu is het zo dat in de klankbordgroepen iedereen eigenlijk kan aanschuiven, tenminste de raadsleden, maar daar eigenlijk geen gewogen stuk is. En wij vinden het. Uh, wij zouden het dus jammer vinden dus als daar niet zeg maar, een moment van tevoren is, dan dat later, als het college ermee aan de slag is geweest, men kan zeggen van ja, maar zo hebben we het eigenlijk niet bedoeld. Dus wij willen daarvoor een uh, voorstel doen. Om, zeg maar, voordat het, uh, het stuk vanuit de uh, klankbordbijeenkomsten naar het college gaat... een extra uh, raadsvergadering en commissievergadering uh, in te plannen. En uh, ja, we hebben het zo gedacht dat uh, daar geen extra abonnement uh, voor nodig was. En ons voorstel is dan ook om... Uh, uh, nou, ik heb hier een aantal data opgezocht om in een commissievergadering te doen uh, eind augustus. Dus, uh, er zijn data voor. En dan in de raad van 7 september dit stuk dan ook... Uh, ...officieel, uh, formeel, uh, naar het college uh, uh, aan te bieden. Dat is uh, onze bijdrage. Dank u wel, meneer Kramer. Meneer Buiwits. Ja, GroenLinks uh, maakt zich zorgen om, uh, om drie punten... Uh, ...waar zij de aandacht voor wil vragen. Op de eerste plaats uh, verzoekt GroenLinks het college... ...geen tussentijdse structurele parkeermaatregelen te nemen. En dan refereren wij aan maatregelen zoals bij de Petrus de Blokstraat... Uh, wij hebben het gevoel dat dit een, uh, een ad hoc oplossing is. Uh, en dat soort oplossingen, noem ik even met name niet alleen die plek, maar dat soort oplossingen, zouden in onze optiek voor onvoorziene nieuwe problemen kunnen zorgen. En daarmee um, het uh, plan van aanpak minder zuiver kunnen maken. Uh, want het is nou juist uh, het doel van de integrale parkeervisie om problemen te verminderen. En niet onvoorziene nieuwe problemen op te roepen. Uiteindelijk. Meneer de voorzitter. Mevrouw van der Veld. Het zat heel heftig. Ja, en ik uh, wil even reageren gedachte, op wat meneer Bavits net zegt. Ik begrijp dat u zegt van we moeten niet verder gaan met het ontwikkelen van het parkeerbeleid. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar u stelt nu dat het uitbreiden van parkeerplekken in een wijk waarvan bekend is dat er daar een schreeuwend tekort om is. Dat we dat niet moeten doen omdat dat ook niet handig zou zijn. Dat begrijp ik niet. Meneer Bavits. Ja oké. Okay. Ik, ik begrijp dat u, het, dat, u dat niet uh, volgt. Uh, waar het mij om gaat is dat ik het inderdaad ook niet kan volgen omdat ik het gevoel heb dat we misschien wel onvoorziene uh, nieuwe problemen uh, naar boven roepen als wij zo'n structurele permanente maatregel zouden nemen of als het college dat zou doen. Uh, dus uh, wij vragen het college om tijdens het proces inzichtelijk te maken of zo'n soortgelijke maatregelen, zoals bij de Petrus de Blokstraat... en die maatregel in het, in het bijzonder... daadwerkelijk effectief zou zijn. En of het niet beter is, eerst te wachten. Dus met andere woorden zeggen wij... wacht nog even met dat soort maatregelen... totdat een integrale parkeervisie, parkeervisie is vastgesteld. Verder verzoeken wij om uh, ook acute problemen... die er nu, uh, nu leven op te lossen. En dan heb ik het even met name over de Oostbuurt. Uh, er is door bewoners... Uh, ...of namens de bewoners in een commissievergadering is ingesproken. Er is laatst ook een brief... Uh... Meneer, meneer de Bavits, u heeft uh, kennelijk de luisteraars op uw hand... ...meneer de Rode wenst een interruptie te plegen. Ja, uh, meneer de voorzitter, ik, uh, ik verbaas me niet helemaal over het verhaal van GroenLinks... ...maar volgens mij we gaan over het plan van aanpak ging het alleen over bij GroenLinks... ...over de communicatie, of, of dat goed geregeld wordt... En, nu gaat u allemaal uitvoeringsdingen erbij halen. Is dat wel in het proces is dat wel de goede volgorde, meneer Bawits? Meneer Barwits. Ja, ik denk dat het absoluut de goede volgorde is. Als je een ad hoc beslissing neemt, dan ga je voorbij aan het woord integraliteit. Dus dat, dat sowieso. En je kunt heel mooi, mooi praten over, over een, een, een mooie oplossing voor de toekomst. Maar als er echt acute problemen liggen die, die in, het, uh, in het hele zijn... zoals bij de Oostbuurt, zoals dus bij de aanleg nu... van, het, uh, van, het L, uh, van Louis Davies-Carré bij het LDC... dan vind ik dat er ook over gesproken moet worden. Um, ja. Dit is even... Uh, als meneer ik Bawits, uh, er is nog een interruptie. En ik ja. ga even de volgorde af. Uh, mevrouw Geurenson. Dank u wel, voorzitter. Uh, meneer Bawits, u gaat nu uh, grotendeels inhoudelijk op de punt in... Dat is één. En ten tweede is hetgene wat u uh, zegt bij punt twee... ...de acute problemen van de Oostbuurt... ...dat die wel aangepakt moeten worden... ...in strijd met uw eerste punt dat u zegt... ...dat in de Petersenblok staat dat het niet zou moeten. Of je moet iets geheel niet doen... ...of je moet wel dingen doen. Maar anders moeten we in alle gevallen zeggen... ...we stoppen en we zetten even de rem erop. Meneer Baritz. Nou, ik denk van niet. Ik denk dat het een definitieprobleem is dan... ...ik definieer een acuut probleem anders dan, uh, dan u blijkbaar. Um, mijn derde punt... Is, Gaat verder, euh, meneer mag ik even verder? Mag ik, mag ik even verder. Dames en heren, meneer Bavits heeft het woord. GroenLinks wil inderdaad nog, zoals meneer De Rode heeft uh, vastgesteld, uh, uh, zeggen dat wij vinden dat er intensief gecommuniceerd moet worden naar de inwoners over het, uh, uh, over het vaststellen van het uh, integraal parkeervisie. En dan zeg maar. Intensiever dan nu genoemd is in het, uh, in het voorstel. Ik dank u. Dank u wel, meneer Bavits. Meneer De Vries. Ja, voorzitter. Um, het, plan begint, het plan begint met uh, elf beleidsuitgangspunten die op 22 januari door de Raad zijn vastgesteld. Daarbinnen lijken een aantal vrije keuzes gemaakt te kunnen worden. Met de beleidsuitgangspunten kan D66 instemmen. Uh, wat betreft, uh, toch willen we dat wel onder een aantal voorwaarden doen... ...zonder nou inhoudelijk in te gaan. We vinden we toch wel dat er aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden. De eerste voorwaarde is dat het parkeren als geheel kostendekkend moet zijn. Dat, moet voor, dat is voor ons een uitgangspunt. Ten tweede, de Raad dient te besluiten... ...voor welke gebieden de inwonersvergunningen zal gelden... He, ...waarbij er geen gebieden bij voorbaat uitgesloten worden. En ten derde, en dat is denk ik uh, ook bijzonder belangrijk... Het plan zit in een strak jasje, qua tijd en geld. En wij vinden als D66 het de taak van de Raad om hierin optimaal te bewaken. Dank u wel. Meneer De Vries, mag ik u een vraag stellen? En ik ben dat ook vergeten bij meneer Bawits. Want meneer Kramer heeft dan eigenlijk een, een, ja, aan een openen, abonnement aan een stukje sluiten gedaan... om een extra toesmoment in te bouwen. Het is misschien plezierig ook voor de portefeuillehouder... als als u allen even daar uw reflectie op geeft. Dus meneer Kramer heeft gezegd dat hij en een extra commissie en, een, en vervolgens een aanvullende toets in de raad wil. Binnen de bestaande procedure die al uitgezet is. Ja. Als dat, als dat nuttig en, en doelmatig is, heeft D66 daar geen problemen mee. Oké. Okay. Ja, mijn, mijn, mijn excuus. Ik dacht dat de bedoeling was dat ik daarop in tweede termijn zou, zou reageren. Uh, maar ik vind dat inderdaad een goed voorstel bij deze. Okay. Goed. Dank u wel. Meneer De Vries, dat was in eerste termijn uw betoog? Ja, kort maar krachtig. Ja, ik waardeer het. Uh, de vinger van meneer Paap gaat omhoog. Wilt u in eerste termijn ook het woord? Ja, dank u meneer de voorzitter. Sociaal zantwoord kan zich uh, volledig vinden in de vraagstelling van de VVD over uh, de beslismomenten en uh, dat er uh, toch wat uh, commissies uh, op stapel gezet moet worden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Mevrouw van der Veld. Ja, dan zal ik ook beginnen met het, uh, te zeggen dat het voorstel van de VVD prima is, graag zelfs, want op die moment kunnen we nog reparaties uitvoeren voordat het allemaal verder gaat. Dus. Um, en dan wilde ik toch nog even reageren op de heer Babitz. Net mocht ik het niet, maar dan doe ik het lekker toch. Um, ik, ik had u al ja. juist in deze termijn de gelegenheid daar willen geven... want ik zag dat u op het lijstje stond. Ik, ik was duidelijk aanwezig, maar u, nou ja, of u heeft het niet gezien. Maar in ieder geval, ik wilde even aangeven... dat er geen ad hoc besluiten genomen worden, CQ genomen zijn. De Oostbuurt heeft gewoon een toezegging dat het opgelost zal worden. En ik vind dat het ook heel snel moet opgelost worden... Daarbij is de nood in Duinwijk even hoog. U ziet dat waarschijnlijk niet zo, maar ik kan u vertellen, dat is zo. Daar heb ik elke dag mee te maken, dus ik kan dat beamen. En dat heeft te maken met het feit dat er in 2009 is er al eerder de parkeernood hebben besproken. En daarin is de opdracht aan het college gegeven om daar waar mogelijk parkeerplaatsen te creëren. En dat is niet door de raad teruggeroepen. Dus ik kan me niet anders voorstellen als dat het gewoon doorgang moet krijgen... En verder uh, inhoudelijk op het stuk hebben we tijdens de commissie al voldoende gereageerd. Wij missen alleen één ding in het besluit. En dat is, uh, de toezegging is gedaan door de wethouder... dat het uh, voorstel van de gemeente Belangen Zandvoort, uh, ons parkeerplan... meegenomen wordt bij de klankpoortbijeenkomsten. En dat vind ik in het besluit niet meer terug. En dat zou ik toch graag in het besluit opgenomen willen zien. Dat is om wat u betreft. Dank u wel. Dan ben ik volgens mij gebleven. Meneer de Rode. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik zal ook even kort uh, het standpunt uh, aangezien het voorstel van de heer Kramer op het gebied van uh, die extra commissie uh, ja, Het is zeker wenselijk. Het CDA-fractie vindt het ook wenselijk dat wij uh, voordat het aangeboden wordt aan het college. Dat de gemeenteraad, de commissie, uh, waarin ook. De stukken van de GBZ meegenomen kunnen worden in de werkgroepen die, daar, uh, die daarvoor bedoeld is. En niet apart volgens mij een besluit hoeven te staan, maar die meegenomen moeten worden in de werkgroep. Wat dat heel veel waarde natuurlijk heeft, wat de GBZ daarin uh, input kan leveren. Vinden wij het noodzakelijk voordat het, uh, als het naar de, uh, co uh, het college gaat, dat het eerst nog uh, even in de commissie en dan in de raad uh, komt. Dank u wel. Dank u wel meneer De Rode. Tot slot meneer Baber-Gilson. Dank u voorzitter. Uh, ja, de reden dat ik hier om op graag wil reageren op het, het plan van aanpak uh, ligt in feite besloten in hetgeen wat de raad bij initiatief raadsvoorstel op 31 pardon, op 21 januari 2010 heeft uh, vastgesteld. Uh, en dat is namelijk eh, dat er één systeem voor heel Zandvoort zou komen. En ik dacht dat dat inwonersparkeren werd genoemd. Op het moment dat je nu in het plan van aanpak kijkt wat daar staat ten aanzien van financiële uitgangspunten. Eh, en ook overigens andere punten. Dan is dat niet zo eenduidig en wordt er eigenlijk vrij, vrij breed ingestoken. Op pagina 9 hoofdstuk 6.1.3 bij 2 staat bijvoorbeeld dat bij de eerste klankbord overeenkomst. Uh, de raadsleden worden betrokken bij het bepalen van de gewenste reg reguleringsvorm en de daarbij behorende parkeersystemen, meervoud. Waarbij met de, met de reguleringsvormen de financiële uitgangspunten wel haalbaar dienen te blijven. Uh, tijdens de commissievergadering heb ik daarom voorgesteld om vooruitlopend op het bepalen van uh, wat er kan gebeuren, die financiële haalbaarheid van wat in het initiatiefraadsvoorstel besloten lag, te toetsen. En eh, ik heb dat tussentijds met de beoogd wethouder besproken. Ik weet niet of dat nog steeds de, de goede persoon is geweest. Maar uh, ik zou meneer moeten... Blouwiger Wilson, ik weet niet met wie u het heeft besproken... maar ik heb net de definitieve wethouder genoemd. Dus u kunt ons uit de droom helpen. <lacht> Tijdens, tijdens, de commissie, tijdens de commissievergadering heb ik opgemerkt dat de aanwezigheid van de heer Sandberg er sterk te denken gaf. Uh, voorzitter. Uh, en, heeft u nou uh, daarna nog overleg gehad met meneer Sandberg of niet? Of wilt u het niet beantwoorden? <lacht> ja, daar wil ik best ja op zeggen, okay. worden, voorzitter. Goed, dank u wel. Gaat u um, verder, excuus. Na aanleiding uh, daarvan mogelijk dan wel uh, toch al in het voornemen van de betreffende wethouding besloten hebben wij een brief gekregen. Maar uit die brief kon ik niet zozeer uh, heel concreet aflezen dat het niet de bedoeling is om pas bij de tweede klankbordovereenkomst uh, ja, de financiële consequenties te presenteren. En zelfs dat het niet de bedoeling is om tijdens de derde klankbordovereenkomst uh, de, de financiële doorrekening te leveren. Ik denk dat het, dat het gewenst is dat we gewoon op basis van het raadsinitiatief de financiële doorrekening... en vergelijking met wat er aanvankelijk voor lag geleverd krijgen... zodat dan kan worden vastgesteld of die financiële haalbaarheid er is. Dan zou je door kunnen gaan met de verdere implementatie van het raadsvoorstel. Lukt dat niet, dan kun je het misschien en moet je het misschien ook breder trekken... zoals nu al in het plan van aanvak ligt besloten. Maar u begrijpt het punt wat ik zou willen maken... Ik zou graag van de wethouder horen of hij ook die, velle, die volgorde wenselijk acht, dan wel waarom hij dat niet wenselijk acht. En uh, ik zou ook aan de, de, de raad willen voorleggen of het niet uh, wenselijk is om eerst te kijken of datgene wat wij ons voor hadden genomen financieel haalbaar is. En pas daarna, op het moment dat het tegendeel zou blijken, meer breed te, ons te oriënteren op wat dan uh, uh, nog aan alternatieven voor ligt. Dank, Dank u voorzitter. Dank u wel, meneer Bouwberg-Wilson. Ik kijk even, naar. Nou, er zijn maar een paar vraagjes volgens mij overgebleven, maar ik denk dat de nieuwe portefeuillehouder wel iets wil zeggen. Meneer Sandbergen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik begin meer met meneer Bouwberg-Wilson over zijn financiële stuk, de financiële haalbaarheid. Ik zal u proberen mee te nemen op de eerste, hoe de eerste klankbordsessie zal gaan. Er zal een aantal keuzes aan u worden toegegeven. En uh, uh, aan de hand van die keuzes kunt u gelijk zien wat de financiële consequenties zijn. Er zal door, uh, de, door grond bij een uh, rekensheet worden vervaardigd. En aan de hand van de keuzes die u maakt, ziet u gelijk wat de financiële consequentie is van de keuze die u maakt. Dus met andere woorden, op de eerste avond weet u ongeveer... ...welke richting er uh, uh, het zal uitzien. Daarmee wil ik eigenlijk ook het stukje van uh, uh, gemeente Belangen-Sandvoort meenemen. Uh, ik heb inderdaad toegezegd dat ik hun parkeerplan mee zal nemen... Uh, ...in de klankprocessie als idee. Dat ben ik nog steeds van plan. Dus uh, ik uh, hoop dat deze toezegging nog steeds... Uh, uh, ...ja, die staat wat mij betreft nog steeds... ...hoeft in mijn beleving niet expliciet in het besluit worden opgenomen... Uh, ook bij uh, het plan van het GBZ zal u gelijk te, te zien krijgen... wat de financiële consequentie is. Dan ga ik naar het punt van de VVD... want het gaat over de, echt over de inhoud van het plan van aanpak. Uh, daar heb ik wel een klein beetje een probleempje... want uh, een dag voordat de commissievergadering werd verstrekt... heeft u een nieuwe route van ons gekregen. En daarin staat dat uh, de inspraak van... Uh, dit ...van het parkeerplan op 19 augustus uh, in inspraak gaat. Dat betekent dat we een behoorlijk strak tijdspad hebben. Dus uw datum, uw voorstel om het eind augustus te doen... ...dat, uh, ja, dat is eigenlijk al te laat. Uh, ons voornemen is om het op, uh, uit mijn hoofd... ...op uh, 10 augustus in het college te behandelen... ...dat houdt alleen nog maar de datum 3 augustus over... ...als een extra raadsvergadering. Ik laat het aan u over of u op die datum, dus midden in de zomer... of u dan uh, een commissievergadering wil hebben, ja of nee. Dus uh, dat wil ik u aan in, in overweging geven. Ik vind het prima, want ik ga toch niet op vakantie. Maar uh, u, ik laat het aan u over wat, wat u wil. En verder vind ik het een prima voorstel... want ik, uh, ik ben van plan om u echt helemaal mee te nemen... in uh, om een parkeerplan te, te maken... wat door, door uw raad helemaal wordt gedragen. Mevrouw Gurensson, wensen een interruptie, kort. Nou eigenlijk kort even een aanleiding van, want u geeft aan dat het zou kunnen begin augustus. Is er ook nog een mogelijkheid bijvoorbeeld om dat dan vlak na de uh, derde bijeenkomst te doen? Zit daar nog een mogelijkheid in? Of is dat te kortdag? De mogelijkheid is inderdaad om ook uh, een, uh, daarna te doen, inderdaad uh, kort daarna. Dan zou ik voorstellen 15 juli. Want de ambtelijke organisatie heeft wel tijd nodig om een en ander uit te, te werken dan krijgt u wel een, een parkeerplan op hoofdlijnen... en nog niet op detailniveau helemaal uitgewerkt. Dus dat is aan u. Maar dat hoor ik graag van u in de tweede termijn... wat u voorkeur wenst. U kunt alleen korte vragen stellen... in het betoog van de wethouder ter verduidelijking. Meneer Drommel. Het gaat juist in deze om beslismomenten vast te leggen. Dus als het kort dag is, maar u bent toch in staat om dan... Een afvraag kader te presenteren waarover besloten zou kunnen worden, dan is dat natuurlijk prachtig. Prima, dan, dan zou ik voorstellen om het 15 juli te doen. Dan, uh... oh, oh, we gaan even oh. gewoon straks de tweede termijn in. Ja. Uh, kennelijk is het luisteren uh, als werkwoord hier uh, anders gedefinieerd. Wethouder, u heeft nog steeds het woord. Tenzij iemand nog een vraag wil stellen ter verduidelijking. Meneer Demmers. Ja, even naar aanleiding van de brief, uh, voorzitter, die uh, de wethouder heeft geschreven. Daar wordt in uh, zijn algemeenheid gesproken over subsidies, terwijl uh, de vraag was of er gebruik gemaakt is, CQ gebruik gemaakt gaan worden van vier specifieke subsidies, uh, regelingen. Uh, ik verwacht uh, dat er antwoord komt op die vraag op 10 juni aanstaande. En dat gaat over de financiële aspecten van het parkeerbeleid, CQ, de garages. Uh, kan de wethouder dat toezeggen? Dat weet ik niet, maar dat gaan we hem vragen. Wethouder, u heeft nog steeds het woord. En mag deze aanvullende vraag van GBZ nog mee in dat pakket? Al ter beantwoording. Ja. Meneer Sandbergen. Dan woord. zal ik gelijk met meneer Demmers uh, proberen te antwoorden. De vraag ga ik proberen of voor 10 juni te beantwoorden. Ik weet niet of het gaat lukken, want ik moet wel een aantal dingen uitzoeken. Uh, maar ik ga het wel proberen om het voor u uit te zoeken... of de subsidiemogelijkheden en de financiële mogelijkheden wat, wat de mogelijkheden zijn... Dan ga ik naar GroenLinks. Um, u, u, wat, wat een aantal raadsleden u al heeft aangegeven... u brengt mij redelijk in een lastig pakket... want dan gaan we over de definitie... wat is een acuut probleem hebben. Um, ik ben voornemers om in ieder geval... geen nieuwe cases te gaan oplossen... die het beleid kunnen beïnvloeden. Dus uh, die, die toezegging kunt u van mij krijgen. Dan de communicatie naar de inwoners. Um, intensiever dan het voorstel uh, staat... Um, ik geloof, wij hebben het ook in de brief hebben, heb ik het neergezet, dat wij een extra uh, uh, inspreekavond willen organiseren voor bewoners voordat de inspraak in gaat. Ook dit zal helaas in augustus gaan gebeuren, omdat het op om 19 augustus in inspraak gaat. Uh, maar in ieder geval, uh, dat is voor ons het middel om de bewoners uh, en de burgers te betrekken en de belanghebbenden om uh, in te spreken op het... Uh, ...parkeerplan wat in inspraak gaat. Dan heb ik nog... De te interruptie, deze... meneer de voorzitter. Meneer Paap. Ja, dan was Sociaal Zondvoort wel dat u dat duidelijk gaat doen, dat u duidelijk gaat communiceren... ...in een uh, zondvoortse korant of iets dergelijks... ...dat uh, dat soort avonden er aan gaan komen straks... ...en uh, welke tijden en waar. Ja, dan kunt u van mij op aan, meneer de Paap. Dan de D66, de voorwaarden van d 60 ...die wil ik graag meenemen in de, de sessies... Van, uh, ...die er gaan aankomen in de Volgens mij heb ik elke vraag nu beantwoord. Meneer de voorzitter. Dat beeld heb ik ook, uh, wethouder. Dank u wel. Maar we gaan nu de vra vraag natuurlijk doorkoppelen aan de raad. Uh, wenst één uur in tweede termijn het woord? Mevrouw Rietkerk. Meneer Kramer. Meneer Babitsch. Mevrouw van der Veld. Meneer De Rode. Meneer babi Wilson. Dat is hem. Nou, we beginnen bij meneer Babiets deze keer. Dank u wel, meneer de voorzitter. Even ter verduidelijking van mezelf dan nog even, want daar denk ik net over na. Um, als het verzoek van meneer Kramer wordt uh, uh, ingewilligd... dan heeft de bevolking toch met een extra commissievergadering... ...nog een extra mogelijkheid om, uh, om in te spreken. Dus in principe is dat, dat, dat, die zaak dan, dan gewaarborgd. Dat is dan, uh, dat is dan, dat is dan geregeld. We, okay. um, ja, dan, daarnaast um, wil ik toch nog even reageren op het verhaal van mevrouw Van der Veld... ...over dat, er a, dat het aangenomen was om, om zoveel mogelijk meer parkeerplaatsen aan te leggen. Maar het was volgens mij een voorstel dat het niet is aangenomen door de raad. Dat is wel aangenomen door de raad, die parkeernota... De, volgens mij is de parkeernota in 2009 niet aangenomen door, door de Raad. Oké. Okay. En daarnaast, uh, uh, tot slot, uh, ja, die Oostbuurt. Dat blijft mij toch uh, zorgenbaren, omdat de, uh, La, laat ik het zo maar even vertellen. Waar, waar het mij om gaat met die oostbuurt is het volgende. Uh, die mensen die, die voelen zich nogal uh, in het, het, ja, het gedreven. Maar dan gaan wij, nee het gaat er mij even om. Ik begrijp, ik begrijp, u, uh, ik begrijp dat u het van een andere positie ziet. Maar het gaat me even om de positie van de inwoner. Kijk die mensen die, die horen ons nu op de radio praten over het ontwikkelen van een nieuwe parkeervisie. Maar die mensen zitten ondertussen te denken van ja hallo, dat is wel mooi al die nieuwe toekomstplannen. Maar wij zitten nu even in de penari, kan daar ook even aangedacht worden. Dat, is gewoon, ik, dus dat wil ik gewoon even overbrengen, dat er mensen zijn die op die manier denken hoe, hoe zij aankijken tegen, het, tegen hoe wij omgaan nu met een, met, het, hè, met een toekomstvisie over parkeren. Dat is gewoon nee, even, even de zaak en dat het, wil ik even duidelijken. Dit is een interruptie van mevrouw Keuransson. Oh, ook Meneer Bawit, het is duidelijk wat u zegt, maar dit punt is al eerder aan de orde geweest. Er is een toezegging gedaan dat er gekeken zou worden. En het is niet juist, we hebben het nu over het plan van aanpak. En daar moeten we ons toe beperken. We moeten niet op de inhoud gaan, want er zijn zat voorbeelden waar het op dit moment, die we ook hier zouden kunnen bespreken, dat is vind ik niet aan de orde op dit moment. Meneer De Rode, of eh, meneer Bluis. Ja, nee. als u nu aan het college vraagt, gaat het college nu wat doen met die brief die gestuurd is? En die vraag stel ik dan maar aan het college. Ik denk dat het wel verstandig is dat er gesproken wordt om te kijken of er wat aan de problematiek gedaan kan worden. En misschien is dat al gebeurd... maar het lijkt, lijkt me normaal dat je daar wel even over praat met elkaar. Dank u wel, meneer Bluis. Meneer Bavits, uh, u had de termijn, tweede termijn afgerond. Ja, dat was, uh, dat was het. Dank u wel. Dan gaan we verder met mevrouw Van der Veld. Ja, ik wilde alleen maar even... Ik hoorde mezelf even niet, dus vervelend, maar... Ja, ja, ja. nou ja, goed, mijn, mijn linkeroor doet het niet, dus als er rechts gebabbel is, dan hoor ik helemaal niks. Dat is heel vervelend. Dames en heren, mevrouw van der Veld heeft het woord. Ik wilde alleen maar even doorgeven dat wij blij zijn dat er eindelijk een plan van aanpak ligt... waar we mee van start kunnen gaan en... ...dat toezegging is gekomen dat ons plan nu eindelijk een keer serieus genomen wordt na pak een beet een jaar of zes. Dus uh, wij zijn er heel blij mee, dus we gaan er gewoon voor. Dank u wel. Meneer Bouwberg-Wilson. We hadden, we hadden al rekening gehouden met GBZ voordat ze in de, in de raad zaten, begrijp ik zo ongeveer, met de huidige club. <tie> het Dat trouwens. is heel vervelend voor u, maar ja, wij zaten al eerder in de Raad aan OPZ, dus ik weet niet hoe u dan. Ja, wij herinneren u wel, meneer Bouwberg Wilson, wij herinneren ja, u als heren een hele charmante inspreker toen de tijd. Meneer <tie> Bouwberg Wilson heeft het woord. In de huidige samenstelling had ik dan ook erbij gezegd. Voorzitter, ik wou nog even reageren op hetgeen wat de wethouder heeft voorgesteld... ...waar het betreft de financiële doorrekening. Daar ben ik heel blij mee, want ik denk dan weten we gewoon we van aan waar we aan toe zijn. En dan zijn we niet al een heel eind op streek voordat we eigenlijk pas horen... Wat, het, ...wat de financiële consequenties worden. Ten aanzien van het voorstel voor een tussentijds beraad... ...of dat nu wel op 3 augustus op 15 juni plaatsvindt. Dat is ons om het even, maar het lijkt in ieder geval erg verstandig. En bedankt ook voor het initiatief van de VVD en de reactie erop van de wethouder. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Baber-Gilson. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Uh, het gaat ons niet zozeer om een uh, datum nu te prikken met de wethouder, maar wel in ieder geval dat de toezegging wordt gedaan om een uh, extra beslismoment, of tenminste een formeel beslismoment door de raad uh, in te voegen. En uh, als we daar uh, die toezegging krijgen, dan is het voor ons uh, het hele plan van aanpak parkeren akkoord. Dank u wel meneer Kramer. Meneer De Rode. Ja, da dank u wel meneer voorzitter. Ja, wat ons betreft ook oh, misschien is het verstandig om met de Griffie een uh, datum te prikken in overleg. Die kan de agenda zo'n een beetje kijken wanneer we kunnen en uh, dat lijkt me dan verstandig om te doen. Dank u wel, meneer De Rode. Tot slot, mevrouw Rietkerk. Dank u wel, voorzitter. De PVV vindt het erg wenselijk dat er zo'n extra beslismoment komt, vooral voor de voortgang. En uh, wij vinden gewoon dat het dit jaar uh, afgerond moet zijn. Dus wij sluiten ons aan met het voorstel van uh, de heer Kraan van de VVD. Dank u wel. Volgens mij is daarmee in tweede termijn alles gezegd. En zijn er geen vragen aan de portefeuillehouder, want die had in eerste termijn al toegezegd dat hij eens was met zo'n extra beslismoment... alleen u geconfronteerd met de feiten en het strakke tijdtraject. En nu ligt breed het voorstel om in overleg tot een nieuwe datum te komen... die past binnen het systeem. En er zijn een paar suggesties gegeven. De brief van de Oostbuurt, dat is nog een concrete vraag. Dat is een meer een vraag van algemene aard, overigens. Het enige antwoord dat ik daarop kan geven is... ja, het college gaat met die brief aan de slag. Goed. Dat betekent dat wij volgens mij tot stemming over dit plan van aanpak kunnen overgaan. En wenst, wat mij betreft kan dat bij hand opsteken. Wie is voor het plan van aanpak inclusief toezeggingen zoals gedaan? Mag ik uw hand al dan niet omhoog zien. Voor zijn de fracties van de VVD, de Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, unaniem zie ik inmiddels. Dank u wel. Dat lijkt mij een mooie basis om verder te stappen. Dat betekent dat wij nu zijn aanbeland bij agenda punt 8. Goedkeuring, begroting 2010, stichting openbaar primair onderwijs Zuid-Kennemerland voor kenners Sotopos. Dat is de afkorting. In de commissie is hierover gesproken. Er zijn vragen gesteld die zijn beantwoord. En alleen D66 wilde nogmaals terug in de fractie om dat te bespreken. Het lijkt mij verstandig dat ik in eerste termijn D66 het woord geef. Meneer De Vries. Dank u wel voorzitter. Het moet u niet verbazen dat natuurlijk onderwijs een speerpunt is van D66. Dat is het landelijk en dat vinden wij ook in het standwoord. Zo moet dat het zijn. Ik ga even een, uh, toch iets vertellen aan de raad en uh, dat is het volgende. Het openbaar onderwijs is in Zandvoort op 3, 24 december 2004 statutair overgedragen. Het gaat om twee scholen. Na de verzelfstandiging blijft echter de gemeenteraad toezicht houden op de het financiële reilen en zeilen van het openbaar primair onderwijs in Zandvoort. Dit toezicht is wel beperkt. Die beperking die vind je terug in artikel 48 van de WPO, waarin is bepaald dat de gemeenteraad een aantal expliciet, expliciet genoemde taken heeft in de relatie tot een verzelfstandigde stichting voor het openbaar primair onderwijs. Uh, een en ander is ook in de statuten van het Stopos opgenomen en dat zijn de artikelen 21 en 23. Doel van het toezicht... ...is regelmatig te toetsen of het besluit tot verzelfstandiging van het openbaar onderwijs een goed besluit is geweest. Dat moet dus regelmatig gebeuren. Daarnaast wordt recht gedaan aan de grondwettelijke taak van de overheid... ...te voorzien in voldoend openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal scholen. Artikel 23 van de grondwet. Vanuit dit perspectief bezien is de bemoeienis van de lokale overheid met het onderwijs... ...openbaar en bijzonder... ...te legitimeren. Daarbij moet echter wel rekening worden gehouden... ...met het feit dat deze bemoeienis zich wel moet verhouden... ...tot de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals die er zijn. Het toezicht van de gemeenteraad houdt niet in het besturen van de stichting. Daarvoor heeft de stichting zelf een bestuur. Het toezicht houdt ook niet in de kwaliteit van het onderwijs. Dat is de wettelijke taak van de inspectie... Het toezicht gaat ook niet over het altijd niet rechtmatig en doelmatig inzetten van de middelen. Daarvoor hebben we een accountant. Maar wat dan wel? Het doel van het toezicht is drieledig. Ten eerste erop toezien dat het onderwijs volgens de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs wordt gegeven. Erop toezien dat de stichting de taken structureel kan uitvoeren met de beschikbare middelen. En ten derde... ...dat invulling wordt gegeven aan de grondwettelijke taak van de lokale overheid... ...namelijk het geven van voldoende openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal scholen. De stukken die door het schoolbestuur aan de gemeenteraad moet worden aangeboden zijn... ...de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. Dit is de informatie op basis waarvan het toezicht kan worden uitgeoefend... Interessant daarbij is nog op te merken dat volgens artikel 48 uh, lid, 6, nee, sorry, uh, lid uh, 10, uh, indien voor 1 februari van het jaar waarvoor de begroting geldt, de begroting niet is goedgekeurd, neemt de gemeenteraad of gemeenteraden de maatregelen die zij nodig achten om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen. Ik constateer dat dat in ieder geval niet heeft plaatsgevonden. En dat de, gemeente, de gemeenteraad van Zandvoort zich in zijn eigen staart bijt. Want eigenlijk had ze per 1 februari het onderwijsproces moeten overnemen van de stichting. Dat heeft zij niet gedaan, terwijl ze dat wettelijk wel had moeten doen. Uh, het toezicht. Er zijn een aantal criteria en indicatoren daarvoor. Ik wil daar niet op ingaan, maar wat algemeen aanvaard is dat uit de begroting moet blijken dat de beschikbare middelen toereikend zijn om dit te realiseren. Die drie punten die ik net genoemd heb. Dat betekent dat er een meerjarenraming deel moet uitmaken van de begroting. Deze moet zijn gebaseerd op realistische leerlingprognoses. ...voorts dient in de begroting een risicoparagraaf te zijn opgenomen... ...waaruit blijkt dat het bestuur zich bewust is van de maatschappelijke ontwikkelingen... ...en specifieke ontwikkelingen op de scholen... ...en dat in hoofdlijn wordt aangegeven hoe hierop wordt geanticipeerd. Volgens de mening van D66 voldoet de begroting hier niet aan. Door deze begroting goed te keuren handelt... Deze gemeenteraad, in de visie van D66, in strijd met artikel 48 van de wet. En wellicht zelfs nog in strijd met artikel 23 van de grondwet. Mijn vraag aan de wethouder is, en uh, voorzitter, hebt u mij gezegd wie de wethouder was? Ik dacht nee. het niet. Nee hoor, dat heb ik niet gezegd. Want okay. Ik dacht, het zal uw eerste vraag zijn. Oké, okay, ja, dat, dat, dat is nu mijn vraag. Eet weet toch wel naar waar hij de e-mails naartoe stuurt. Ja, dat is de wethouder. Oké, okay. Wethouder Tonen houdt onderwijs. Oké, okay. goed. Dat houdt hij. Okay. Dat is. Uh, dan is mijn vraag aan de wethouder. Deelt de wethouder deze mening? En zo ja. Welke acties denkt hij dan te ondernemen? En als hij deze mening niet deelt, zou ik graag van hem zijn visie... ...hierop horen. Ik dank u wel. Dank u wel meneer De Vries. Ik kijk even rond. Geen verdere behoefte. Dan heeft... ...wethouder Tonen het woord. Dank u wel voorzitter. Uh, twee elementen... ...in betoog van de heer De Vries zijn uh, van belang. Uh, en de ene is... ...indien voor 1 februari... niet door de raad een begroting is goedgekeurd... ...dan zou de raad volgens de heer De Vries... ...het proces moeten overnemen en in moeten grijpen... Uh, ja, dat is zo waarschijnlijk een dictatoriale staat. Maar uh, wij gaan hier toch iets anders met elkaar om. Er is een begroting aangeleverd. Ik heb in de commissie uitvoerig uitgelegd... Uh, dat die begroting er begin december was. En uh, dat het door omstandigheden... onder andere met de verkiezing te maken hebben... het niet eerder kan dan deze keer... het op de agenda zetten. Uh, ik heb ook in de commissie geantwoord... dat wij uh, de, het schoolbestuur... hebben gemaand voortaan... die begrotingen eerder in te leveren... zodat wij uh, sneller... ...dat aan de raad kunnen voorleggen. Um, voor het overige heb ik alle andere vragen inhoudelijk uh, beantwoord. En dan gaan we het over de visie. Deelt u die visie? Nee, die visie deel ik uitdrukkelijk niet. Um, als je kijkt naar de, uh, naar de regelgeving... ...als je kijkt naar de gang van zaken binnen Stolpost... ...als je kijkt naar de afgelopen uh, zes jaar... ...dan zien we dat wij het op deze wijze al zes jaar lang gedaan hebben... Alle gemeentes hebben zo gehandeld. Alle gemeentes keuren deze begroting goed. In de jaarrekening legt, uh, uitvoerig, uh, brengt Stopos uitvoerig verslag uit en legt verantwoording af uh, met een accountantsverklaring over het reilen en zeilen. Uh, er zijn allerlei andere dossiers die aan de raad uh, worden toegestuurd uh, en die uh, worden vastgesteld door, uh, de, door het bestuur van, uh, van de stichting. En dat is, zo is die verdeelsleutel, zo is die gemaakt en zo wordt die al jaren gehandeld en staat er een handtekening onder van uw oud-D66 collega, de heer Van Leeuwen. Met andere woorden, ik deel uw visie niet, ik deel de visie die de heer Van Leeuwen toen had, toen hij het overdroeg aan de stichting Stoppers. Dank u wel, portefeuillehouder. Tweede termijn. Ik inventariseer eerst even Meneer De Vries. Meneer De Vries. Meneer De Vries, aan u in tweede termijn als eerste het woord. Het is maar even onduidelijk wat de heer Van Leeuwen hiermee te maken heeft. Maar goed, dat, uh, hij is hier ook niet. En anders zouden we misschien kunnen vragen of hij daar nu anders over denkt. Uh, maar goed, uh, ik vind het jammer... Uh, ik vind uh, openbaar onderwijs is een groot goed in Nederland. En uh, ik ben het volstrekt oneens met de wethouder hoe hij meent hiermee om te moeten gaan. Wij hebben als gemeenteraad een taak daarin. Uh, en die taak moeten we ook serieus nemen. En ik vind dat wij die taak niet serieus nemen als gemeenteraad. Ik dank u wel. Bij interruptie, uh, meneer De Vries. Nee, de nou kunnen wij als gemeente dit helemaal niet goed, hè? die begroting zeg nou. Want regelmatig maakt de overheid fouten met termijnoverschrijdingen en dat soort zaken meer. Wat zijn dan de gevolgen? Kijk, in principe zou het gevolg zijn dat er geen, geen 1 euro voor een potlood meer uitgaat. Misschien, maar kunt u dat misschien toelichten? Wat voor signaal geef je dan af? Meneer de Vries. Um, als je, uh, je kunt natuurlijk heel soepel omgaan met allerlei regels, maar die regels zijn er natuurlijk niet voor niets die geven termijnen aan waarbinnen dingen moeten gebeuren. Uh, ik, vind het, ik, ik reken het de gemeente Zandvoort aan... dat uh, zij zich niet heeft gehouden aan de termijn. Sterker nog, dat zij misschien haar collega-bestuurders daar niet op heeft aangesproken... en dat ze ook het bestuur daar niet op heeft aangesproken. Het is in ieder geval, uh, laat ik het zeggen... in andere combinaties van scholen, van het openbaar onderwijs... zou dit ondenkbaar zijn... De consequentie zou natuurlijk kunnen zijn dat je zegt: van, uh, Wij stoppen met het geven van openbaar onderwijs. Nou, dat doen we natuurlijk niet, hè, want dat is, uh, dat is dan dood in de pot. Uh, ik wil alleen wel constateren: ik, ik zou willen constateren uh, dat uh, dat hier een, een, een misser is gemaakt uh, en dat dat nooit meer mag gebeuren. Uh, en uh, dat we in die zin uh, hieruit ook moeten leren uh, en uh, daar uh, verder mee gaan. Meneer ja. Bluis. Meneer Bawits, in tweede termijn. Ja, ik hoorde uh, een paar zaken, uh, over scheiding van termijnen, uh, ik hoorde wetsartikelen. Nou, nou, nou ben ik daar niet aan uh, in thuis, uh, maar in het, in het, in het uh, repliek van de wethouder uh, werd er eigenlijk niet echt ingegaan op, uh, op die wetsartikelen. En of het, ja, uh, of het nou wel, of, of, of op die termijn, uh, het, het, was vrij, het was vrij algemeen. Uh, en ik voel me daardoor een beetje over, onzeker eigenlijk. En dat uh, durf ik hier gewoon te zeggen in de gemeenteraad. Dat ik me een beetje onzeker voel daarover. En ik denk altijd uh, bij onzekerheid niet oversteken. Dat was hem wat u betreft, meneer Bavits. Meneer dat Bluis. was het voor GroenLinks, dank u. Meneer Bluis. Ja, ik wil toch even reageren naar de heer De Vries. Want, want u doet net naar nou, de gemeenteraad uh, voorkomen. Alsof dat wij onjuiste beslissingen innemen. Niet goed notie nemen van de stukken. U heeft van tevoren vragen ingediend. Daar is uitgebreid uh, op geantwoord. Daar heeft u ook weer op gereageerd. En u, u komt gewoon met, weer met herhaling verzetten. Probeert ons een bepaalde les te lezen. Dat mag, maar dan moet u met nieuwe feiten komen. En dat komt u dus niet. De, de, de, de wet uh, heeft ik alles. Heb, mag ik even interruperen? Ik, uh, wat ik nu aangehaald heb, dat heb ik niet in het eerdere brief aangehaald. Dit zijn nieuwe feiten. En dan de... moeten ze zich even iets beter uh, in de problematiek verdienen. U, u heeft het over de kwaliteit van het stuk gehad. U heeft het over, over de meerjarenraming en dat het onvoldoende is. Want u heeft er een, juist een ander stuk bij gestoken. Wat u in een e-mail naar de heer Toon heeft gestuurd en naar de gemeenteraad. Waarin u we aangeven, kijk, zo maak je een jaarverslag en niet op deze manier. Met ja, een begroting, want dit is in uw woorden in, of in uw gedachten misschien prutswerk. Nou, dat, wat dat betreft dat laat u ook, draagt u ook over naar ons. Want u zegt van ja, uw gemeenteraad u doet het allemaal niet goed eigenlijk. Want dat staat u te verkondigen. Want ik ben benieuwd, hoe u, gaat u dus nu tegenstemmen? Dan wil ik dan nog eens de argumenten van u horen. Mag u dan, want dat wilt u graag hoofdelijk of ze met stemverklaring doen. Dan wil ik wel graag van u horen wat u dan te zeggen hebt. Want als u bijvoorbeeld over de meerjarenraming en perspectief hebt. Oké, okay, dat is niet zo uitgebreid genoemd. Maar er wordt wel over gesproken een stuk. Hè, de, over de leerlingenprognoses, iets gezegd. En als u dan iets over de leerlingenprognose had willen weten... dan had u aan de wethouder moeten vragen... mag ik dan die leerlingenprognoses inzien? Want gaat het wel goed daar? En, en hoe komt dat nieuwe strategische plan 2011-2015 eruit zien? Dan bent u inhoudelijk met het stuk bezig en dan stuurt u. En op die hoofdlijnen die wij moeten sturen. Als u het zo aanpakt, dan kan ik me wel vinden in wat u zegt... maar niet op de wijze zoals u het nu doet. Ik kijk even rond. Ik, dan mag ik daar een kleine opmerking over nee, maken? Ik... Kijk, het, uh, meneer Tonen... ...die heeft jarenlang... ...uitermate heftig geprotesteerd... ...tegen het uitblijven van de begroting... ...van de regionale brandweer. Dat was een rampenplan. En meneer Tonen had gewoon gelijk. En nu heeft meneer De Vries gelijk... ...en nou is het allemaal niks meer waard. Kijk, er zijn een aantal wetten... ...vorig jaar in werking getreden. Dat is de wet samenhangende besluitvorming... ...dus de wet dwangsom en uh, nog één wet uh, die allemaal probeert te voorkomen dat dit soort dingen voor kennisgeving aangenomen worden in een, uh, in een raad met zo'n cijferbrei en meneer de Vries geeft een, geeft een signaal af dat we serieus bezig moeten zijn en anders moeten we ons verdiepen in de zaak en als wij een signaal afgeven nu aan die scholen, terwijl ze gewoon lekker doorgaan jongens, dat moet je niet meer zo doen dan is dat op zich helemaal geen uh, weggegooide moeite meneer Kramer, u wenst ook een uh, korte of een uitgebreide interruptie nou ja, eigenlijk gewoon een korte reactie ook naar meneer De Vries toe. Kijk, volgens mij wil de heer De Vries helemaal niet dat we als gemeenteraad hier tegenstemmen. Maar hij wil alleen signaal geven van kom met die stukken eerder. Nou, dat heeft de heer Toon heeft aangegeven. Nou, de schoolbesturen komen maand eerder. Dus ik denk dat daarmee een goede toezegging is gedaan. En dit punt gewoon uh, aangenomen kan worden. Dat meneer De Vries het laatste woord hierover moet hebben. Volgens mij is iedereen nu wel uitgesproken op dit onderwerp. Is er nog behoefte aan een samenvatting of portefeuille hadden nog een tweede termijn? Nee, volgens mij heb Ik heb geen vragen nee. meer gehad. Dus. Goed. Dan stel ik voor om agenda punt 8 bij hand opsteken in stemming te brengen. En de vraag is, ook gelet op de discussie net, uiteindelijk van... ...wilt u de begroting, zoals voorgelegd, goedkeuren, ja of nee... Het voorstel is om dat wel te doen. Wie is daarvoor? Bij hand opsteken graag. Dat zijn de fracties van de VVD, de Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, mevrouw van der Veld, het CDA, de complete fractie en oudere partij Zandvoort. Wie is tegen deze begroting? Tegen zijn de fracties van GroenLinks, D66 en meneer Demmers. Dat betekent dat dit voorstel is aangenomen. Dat brengt ons op agenda punt 9.